Het weer, vannacht nog een enkele bui, landinwaarts opklaringen... met kans op nevel of mist en minimaal rond 9 graden. Overdag enkele buien, het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen nat en vrij warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren.